Het NOS-journaal. Job Boot. Drie leden van de Russische punkgroep Pussy Riot... zijn door de rechter in Moskou veroordeeld tot twee jaar cel. Er was drie jaar cel geëist. De vrouwen waren eerder vanmiddag al schuldig bevonden aan vandalisme. Ze zongen in februari in een orthodoxe kerk... een protestlied tegen president Poetin. De Russische wet zegt dat er niet mag worden gevloekt in de kerk... Buiten de rechtbank heeft de politie demonstranten die Pussy Riot steunen opgepakt. Onder andere oppositieleider en oudschaker Garry Kasparov en de linkse activist Sergei Udaltsov zijn aangehouden en afgevoerd.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 Partijen moet samenwerken. Het heeft er wel altijd mede toe gezorgd dat er toch een degelijke lijn, ook onder verschillende politieke kleuren, wordt uitgezaaid. De jager zei ook dat hij blij is dat Roemer gisteren later op de dag zijn mening leek te herzien. Roemer zei nieuwzuur dat hij er alles aan zal doen om het niet tot een boete te laten komen. Het weer vanavond in het hele land helder. Vannacht koelt het af tot 17 graden. Morgen en ook zondag volop zon. Temperatuur aan de kust net onder de 30 graden. In de rest van het land tropisch warm. Met temperaturen van 30 tot 32 graden. Na het weekend kans op een regen of onweersbui. Maar het blijft warm. ANRB-verkeersinformatie. Er staan 16 files, bij elkaar opgeteld 60 kilometer. Het valt dus relatief mee. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land. Een paar zaken vallen op. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Er staat tussen Bokstol en Vught 5 kilometer. De andere kant op, richting Eindhoven... tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en Bokstel-Noord 5 kilometer. Nou, die beide files bij Bokstel-Noord... worden veroorzaakt door brandende hooibalen aan de zijkant van de weg. Op de A50 Arnhem richting Ost tussen Heteren en Knaalpunt Eewijk 7 door werkzaamheden. En er is veel vertraging op de N57 van Rotterdam naar de Brouwersdam. Tussen Rokanje en Stellendam 7 kilometer file. De brug staat er open en dat komt door een technische storing. 25%? 20%? 14%?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 En krijg deze week een waardebol van 25 euro cadeau... voor ons Samsung Accessoire. Doe jezelf een plezier? eerstweekam.nl. Macro, cartridges en toners bij twee stuks van hetzelfde product... altijd 10% korting. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag, live. Jan Mom. Een goedemiddag. En welkom hier vanuit De Kroon. Aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met Roderick van Grieken. Die gaat vertellen waarom de verkiezingsdebatten in ons land niet deugen. En met Bert Brussen. Ook hij is weer terug van vakantie. Maar eerst, u hoort het ook in het nieuws. De drie zangeressen van de Russische punkband Pushy Riot... die zijn schuldig bevonden aan hooliganisme... en, hooliganisme en het verspreiden van religieuze haat. De vraag was echter, uh, wat is de straf? En dat hebben we nu ook gehoord... Twee jaar celstraf. Ik praat erover met Geert Groot-Koerkamp... correspondent in Rusland. Goedemiddag, Geert. Goedemiddag. Wij hoorden twee jaar celstraf, maar in een... Uh, wat is het? Dwangkamp? Wat houdt het in? Ja, een strafkolonie. Meestal komt het erop meer dat, uh, dat ze dan ergens uh, ver weg van Moskou, ergens dat kan in Siberië zijn of, uh, of in het noorden van Rusland, uh, in een, uh, ja, een, een gevangenis komen. Maar dat, is dan, dat heet dan een strafkolonie, uh, omdat ze daar zich ook ja, bezighouden met uh, bepaalde vormen van, van arbeid. Dwangarbeid noemen gaat een beetje te ver, maar het is iets, iets, uh, ja, iets anders dan gewoon maar in een, in een cel zitten. Ja, voor het zingen van een liedje in de Russisch Orthodoxe uh, Kerk. Wat was de motivatie van de rechter om tot deze straf te komen? Nou, de rechter heeft, uh, ze heeft uh, meer dan twee uur, heeft ze het, het vonnis voor voorgelezen, alle voor's en tegens uh, uh, opgelezen. Uh, maar zei, ja, de, de, de drie dames hebben uh, deze actie uh, uitgevoerd met voorbedachte raden. Het was echt de bedoeling uh, volgens de rechter dat ze uh, de gevoelens van, van de gelovige Russen, leden van de Orthodoxe Kerk... Uh, wilde beledigen dat ze religieuze haat wilden zaaien. En de rechtbank zei dat er geen enkel, uh, geen enkele aanwijzing was dat dit een politieke actie was, waar de verdediging het op gooide. Omdat het een actie was die was gericht tegen uh, tegen de toen uh, nog premier Poetin, de huidige president. Um, en dat was, ja, dat, was, dat was reden voor de rechtbank om, om op de, te besluiten dat, uh, dat ze gestraft moesten worden. En dat de enige mogelijke straf uh, uh, voor het verbeteren van het gedrag in de toekomst dat, dat uh, een celstraf was. En nou, die is dus uitgelopen op twee jaar in plaats van de door de procureur geëiste drie jaar. Hoe uh, reageerden de dames van de Punk Band Pussy Riot? Nou, die, die voelde erbij natuurlijk al hangen. Het was duidelijk dat, uh, dat, dat ze schuldig zouden worden bevonden. Dat was al meteen aan het begin van het volgende duidelijk. En ook uh, ja, ging iedereen er toch al een beetje vanuit dat ze een straf zouden krijgen. Alleen hoe zwaar die was, dat, dat wist niemand. Uh, zeker niet nadat president Poetin uh, pas geleden had laten doorschemeren dat hij eigenlijk uh, vond dat ze niet zo zwaar moesten worden gestraft. Maar je weet dan niet uh, ja, wat, wat niet zwaar betekent als het drie jaar is rijst. Misschien vindt in twee jaar dan wel niet zo, niet zo zwaar. Maar dat er een straf zou volgen, dat wisten ze zeker. En ze maakten zich altijd voorbaat op, uh, natuurlijk op, uh, op wat gaat komen. Dat is uh, hoger beroep. En als het nodig is doorgaan tot uh, het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Want dat gaan ze wel doen. Ze gaan in hoger beroep? Ze gaan uiteraard in hoger beroep. Daar hebben ze, hebben ze nog enige tijd voor. Dus dat zal eerst nog voorlopig in de Moskouse... Uh, centrale rechtbank worden uitgevochten. Uh, dan eventueel tot het Hoge Rechtshof. en dan later tot Straatsburg. Geert-Groot-Koekamp, dank voor je toelichting. Ze zijn al begonnen en u gaat er nog heel veel horen en zien de komende weken. De verkiezingsdebatten, nou mocht u denken dat u door die debatten goed wordt geïnformeerd, dan heeft u het helemaal mis. Ze zijn namelijk bijna niet te volgen, inhoudelijk niet relevant of soms zelfs ronduit oneerlijk. Althans, volgens Roderick van Grieken, hij is directeur van het Debatinstituut, schrijver ook van het boek Een Feest van de Democratie, de regels voor een goed verkiezingsdebat. Roderick, welkom. Ook aan tafel natuurlijk Bert Brussen, ik zei het al. Uh, volg jij die debatten, Bert, trouwens? Die uh, nee, maar ik vind ze ook inderdaad een beetje niet inhoudelijk. Jij vond ze al nou ja, nee. Maar goed, ik ben geen, geen zwevende kiezer. Dus als ik het al volg. Nou, ik vind um, op het laatst, als het, dan, uh, als het nog spannend wordt. Ik denk dat je in de toekomst dan wel gaat zoen, uh, zien uh, dat de SP en de VVD en de PVDA dan tegen elkaar gaan deporteren. Dan is het toch nog een soort van wedstrijd voor de rest. Dan kijk je misschien vind nog, ik nog heel, niet zo heel interessant. Ja. Ik, ik vind ze toch uh, nog wel eens spannend. Maar dat is dus eigenlijk, uh, Roderick van Grieken, volkomen misplaatst. Nou, ze kunnen zeker spannend zijn. Maar de vraag is of dat het doel van zo'n debat is. Uh, eigenlijk is het debat natuurlijk toch een beetje de, de zuurstof van de democratie. En een, een verkiezingsdebat is eigenlijk het, de hoogste debatvorm die we hebben. Want dan beslissen we met elkaar wie de leiders van ons land gaan worden. En, en eigenlijk mijn kritiek in, in het boek is vooral dat we ze niet serieus genoeg nemen. Dus zowel degene die ze organiseren als degene die ze leiden als degene die eraan deelnemen. Die nemen de kiezers niet serieus? Nou, die, ne die uh, nemen niet serieus genoeg het belang wat aan die debatten vasthoudt. Dat zie je heel erg als je naar die debatten gaat kijken. Als je bijvoorbeeld Nederlandse, Nederlandse verkiezingsdebatten... vergelijkt met de Amerikaanse verkiezingsdebatten... dan zie je dat die Amerikaanse verkiezingsdebatten heel serieus van opzet zijn. Terwijl in Nederland is ze vaak toch een beetje geprobeerd, uh, gepresenteerd als een, als een amusementsprogramma. Het moet vooral leuk zijn. Het beeld is vaak andersom. Hè? In Amerika zijn ze oppervlakkig en dan gaat het vooral om amusement en wij zijn serieus. Nou, maar als je echt gaat kijken naar die verkiezingsdebatten... Nou, we kunnen straks in november natuurlijk de Amerikanen zien... Dan is dat heel serieus, heel gedegen van opzet. En die worden echt van seconde tot seconde... elk detail wordt voorbereid. Ja. Terwijl in Nederland gebeurt het redelijk losjes. En wordt het met name ook door de programmamakers gezien... als toch ook een amusementsprogramma. Dan moeten veel mensen er kijken, dat moet leuk zijn. Dus we, we gaan leuke vragen stellen. We, we gaan... hebben een voorbeeldje, dat, dat, dat heb je zelf uh, uitgekozen. Dat, wat, wat is dat voor fragment? Nou ja, wat, Er is een beetje een cultuur ontstaan in Nederland... bij de verkiezingsdebatten, dat je moet beginnen... met een ludieke openingsvraag. Dus we moeten vooral zorgen dat we de kijker vasthouden. Dan gaan we een leuke vraag aan het begin stellen... Zodat die Iedereen thuis op de bank denkt, nou, hier ga ik anderhalf uur naar kijken. Daar kan je al van afvragen of je dat moet doen... bij zoiets belangrijks als een verkiezingsdebat. Maar het gaat dan ook nog eens mis, want de vragen die gesteld worden... zijn volstrekt willekeurig en ook oneerlijk naar de kandidaten. We gaan luisteren naar fragmenten uit het Eén vandaag debat Meneer Wilders, wist u dat het vandaag Nationale Complimentendag is? Nou, ik uh, wist het en ik zit ook uh, te wachten op uw compliment. Oh, <laughs> nou... Ja, meneer Rutte, vier jaar geleden stapt Jozef van Aartse uit de politiek... na een grote nederlaag bij de verkiezingen. Wat zijn uw plannen? Ja, ik, ik denk dat wij een mooie uitslag kunnen maken woensdag. Dus daar ben ik niet zo mee bezig. Als je door het land kijkt, dan merk ik dat mensen zeggen... We zien is er nog een ondergrens? Stand. Nee, ik, denk, ik geloof niet dat dat nodig is. Volgens mij doen wij het goed. Ja, meneer Pechtold, één op de drie Nederlanders. Wil u als premier van Nederland... Dus ja. wat, wat zegt u tegen het volk? <laughs> nog even wachten... Dit is een voorbeeld van dus de ludieke vragen aan ja, je moet je voorstellen, de, de, de, de matadoren komen het veld op. Um, en ze krijgen alle drie die openingsvraag bij. Geert Wilders die krijgt ja, complimenten. Nou, die geeft complimenten voor hem gewoon een heel grappig antwoord. Die kopt hem gelijk in. Vervolgens is de vraag aan Rutte. Ja, uw voorganger die trad af toen de slecht ging in de pijn. U staat er ook slecht voor, wat gaat u doen? Dat, dat heeft niets... En veel minder dat, ludiek. Dat is een stuk minder. En vervolgens ja. krijgt Pechtel nog eens een keer het compliment... van nou, één op de drie Nederlanders ziet u als premier. Je moet je voorstellen dat ze dit in Amerika gaan doen, dat op nou, dat tegenover staat tegenover Ron die zit en dat hij dan... Obama, het weet u misschien uh, wat een is... wit brood kost tegenwoordig? Ja. Maar is wat is het bedoel. effect hiervan? Nou, kijk, het effect kan je natuurlijk niet meten. helemaal meten. Maar het is natuurlijk hetzelfde als dat je in een voetbalwedstrijd begint... en zegt, van, nou, dames en heren, om, hè, om het een beetje leuk te maken... geef het ene team, die mag alvast even een, een, een penalty nemen zonder keeper erin... en, en de ander die moet nog even een extra pingel langs de zijlijn Het doen. wordt een ongelijke strijd in feite. Het is ongelijk. En het wordt dus niet serieus genoeg genomen. En, en de oorzaak daarvan is dat we in ons land retorica niet serieus genoeg nemen. Nee? Generaties lang zijn mensen van school afgekomen, van de universiteit afgekomen... zonder dat ze ooit kennis hebben genomen van hoe overtuigingskracht nou werkt. We kunnen ver... wel preken, maar niet debatteren. Ja, nou, maar kijk, de preken worden gedaan door de pastoor. Die heeft er inderdaad tijd aan besteed, maar dat is maar een klein smal deel. Um, maar verder dan de spreekbeurt op de basisschool zijn we vaak niet gekomen. En dat leidt uiteindelijk tot dit soort dingen. Dat ja, want er... jij bent uh, uh, ja, bevlogen geraakt uh, voor het debat uh, toen je in Schotland was het? Ja. Op school zat. Ja, nou, daar heb ik ooit als eerste kennis mee gemaakt. Daar zit de retoriek ook heel erg in het onderwijs. Ja. Dat vond ik toen met name leuk. Maar ik ben steeds meer gaan zien eh, hoe schadelijk het is dat wij dat in ons land niet hebben. Ja, want wat, wat, wat je zegt bijvoorbeeld: dit is een voorbeeld, hè, die ludieke vraag van ja. uh, eigenlijk een ongelijke strijd. Ja. Uh, maar maar wat, wat is het belangrijkste eigenlijk wat er fout gaat met, met wat als gevolg bij die debat hier bij ons? Nou, wat er bijvoorbeeld ook fout gaat, met, met grote gevolgen... is de rol van degene die het debat leidt. En dat gebeurt in Nederland door hele professionele journalisten... die normaal dat hartstikke goed doen. Alleen als die een verkiezingsdebat gaan leiden... dan gaan ze eigenlijk meedebatteren. Kortom, eigenlijk staat de debatleider net zo centraal als de politici. En dat leidt af en toe, dat, we dat bijvoorbeeld een, een, om dat maar een voorbeeld te noemen... en Frits Wester tijdens een debat opeens hele scherpe vragen gaat stellen... twee jaar geleden aan Job Cohen... Dat kan hij in een interview natuurlijk doen. Sterker nog, dan is het zijn taak. Maar een debat is een debat tussen lijsttrekkers. Als dan ook nog eens een keer de debatleider mee gaat debatteren... en dat ook nog eens willekeurig doet... dat doet hij niet bewust, dat is niet dat hij dat expres doet... maar als hij opeens mee gaat debatteren... dan kan het ertoe leiden, zoals dat bijvoorbeeld bij Job Cohen gebeurde... dat Cohen dan opeens een fout maakt... na aanleiding van een vraag van de debatleider... daar eigenlijk schade toe leidt bij de rest van de verkiezingscampagne. En je kan je afvragen, ja, maar is dat dan nou de taak geweest van Frits Wester... Maar is wel informatief moment. natuurlijk. Ja, maar je moet wel goed kijken. Een debat is een, is een, een, een strijd tussen de kandidaten, die met, moeten met elkaar duidelijk maken. Wat de keuze is bij de verkiezingen. Wordt het de... niet een stuk zijn. Want Bert, jij zegt ook in Amerika doen ze dat niet. Maar het is daar misschien ook wel wat is daar zo geregisseerd, misschien ook wel weer over geregisseerd. Nou, maar ik weet niet of het daar geregisseerd is. Het gaat daar veel meer om de inhoud. Ik denk dat de mensen daar, als je, als je dus moet gaan kiezen, ga ik voor Obama stemmen, of niet, of op welke kandidaat dan ook, dan moet je echt dat debat gaan luisteren. Het hangt daar vanaf. Het ligt, dat... ja. ligt Roderick heel erg vast, toch, in Amerika? Ja, ja. nou we kunnen in ieder geval vaststellen dat het niet zo is dat daar meer of minder mensen kijken. Dus er wordt, Het maakt niet uit hoe je ze organiseert. De, de, de, de kiezer vindt dit belangrijk. Dus mensen blijven toch wel kijken. Het is wel zo, en dat beschrijf ik ook in het boek... dat het in Amerika wel overgeregisseerd is, inderdaad. Daar hebben ze de rol van die debatleider. Die mag helemaal niets meer. He, dan gaan eigenlijk de republikeinen en de democraten van tevoren... bepalen precies dat echt de kleinste details... He, tot welke, op welk kleur papier de, de kandidaten hun aantekeningen mogen maken... met welke pen en welke camera shots wel of niet gemaakt worden. Maar die regisseren ook helemaal wat die gespreksleider mag doen. En die mag eigenlijk helemaal niks meer. Dus dat is het andere uit. De dat is weer doorgeschoten dan. Kant op. Ja, maar het wordt wel. Het vertrekpunt is wel beter. Dat is dat het serieus genomen wordt en dat ook naar de kijker toe dus iets gepresenteerd wordt, waarbij je de potentiële leiders van je land niet neerzet. En bang voor verlies van kijkcijfers hoeven we ook hier niet te zijn als we het meer op die manier gaan aanpakken. Nee, want dat in, in ieder geval op. bewijst Amerika en overigens ook Groot-Brittannië, waar ze nu, hè, daar zijn ze pas onlangs begonnen. Dat hè, de, de moeder van alle parlementen, de moeder van de democratie, Groot-Brittannië, hebben ze in 2010 pas voor het eerst op televisie debatten gehouden. Maar die zijn ook gewoon serieus georganiseerd. Dus en Betty sowieso. Nou, is. wat ik vroeg, het heeft toch ook met de cultuur te maken. Je, wil je noemt dat die, die cultuur is veel meer überhaupt... Zeg maar, de, hele, de hele democratische samenleving daar is veel meer gericht op debat en discussie. Dat zit er sowieso nou, niet in, dat, in in Nederland, volgens mij. Als maar. dat waar is, en ik denk dat dat deels waar is... dan is het nog erger dan dat ik al zeg. Hè? Want hoe, als democratie hoor je gericht te zijn op debat. Want om, dat, Daar begon ik mee. Het is, de zuurstof van de democratie is debat. Als nog je het noodzakel... serieus neemt, ja. om, het het hier, om het hier te verbeteren. Hoe dat moet, heb je ook opgeschreven in het boek. Ik zei het al, feest van de democratie, regels van een goed verkiezingsdebat. Dank voor de toelichting tot zover. Roderick van Grieken, directeur van het Debatinstituut. Wij gaan weer muziek horen van The Kick. Ik, ben... ik zag jou in een drukke bar, je keek naar mij en wat geen kick. Ik dacht toen, stik. Als jij niet wil, dat ik je... Met je spreek, gaat dan maar mee Nu meteen We waren snel verliefd Maar dat was gauw voorbij Ik zie het nu wel in je past toch niet bij mij Oh nee, Cleopatra Ik heb te veel gepraat Oh nee, Cleopatra en Het is nu toch te laat Maar nu de zon weer schijnen gaat bij mij, je kijkt me aan. Ik zie een traan. Je fluistert zacht, ik hou van jou, mijn lieve schatje. Je hebt geen doel, mijn hart blijft koel. Cool. Ik draai me om en denk voortaan niet meer aan jou. Hou me niet vast, ik heb geen waarde. Niet meer schelen, het is voorbij. Je spelletjes vervelen. Ga naar je vriendjes. De kick. Morgen. Ik zeg het er nog even bij. Morgen spelen ze op Lowlands. En mocht je geen kaartje voor dat festival meer kunnen bemachtigen... kun je ook op Radio 1 naar Opium luisteren. Want ook daarin zijn ze weer te horen. De kick. Brouzen met brusen. Ik zei het al, hij is weer terug van vakantie. Ziet er ongelooflijk uh, goed bleek uit. Het is warm. <laughs> Niet veel in de zon gelegen. Wel. Oh, wel. Zeker zo bleek uit. dat nee, komt door de webcam. Ik overdrijf. Als mensen daar naar kijken, dat lijkt altijd veel bleker dan je in werkelijkheid bent. Dat zal het zijn. Er is ondertussen natuurlijk heel veel gebeurd. Ook trouwens nu de afgelopen week weer op het internet. Wat heb je voor ons uitgeselecteerd? Nou ja, laten we het even nog over het Dorifel virus hebben. Hè. Dat virus wat de afgelopen weken zoveel schade heeft aangericht... aan onze ontzettend goed beveilige overheids-ICT-structuur. Um, de kosten die, uh, worden nu al geraamd op 10.000 euro's per gemeente en uh, dat zal bij elkaar dus enkele tonnen en daar kunnen we ervan uitgaan dat dat de komende dagen nog wel heel erg op zal lopen. Sterker, ja maar het zijn ook niet alleen nog. overheden die getroffen zijn? Nou bedrijven ja, zijn ook getroffen maar het was ook sprake van dat de ING was getroffen maar dat blijkt dan weer een ander virus te zijn. Oh. Maar het probleem zit natuurlijk vooral in het feit dat overheden worden getroffen uh, en dat wordt nu ook wel gezegd, van, we moeten nu echt beter gaan beveiligen. Er zijn ook al mensen die spreken van, uh, het, het gaat een wapenwedloop worden. Want je kunt er echt op wachten dat de volgende keer nog een virus komt. En dan wordt het niet alleen de overheid, maar dan is bijvoorbeeld ook een kerncentrale die wordt getroffen. En als die onregel raakt, zijn de problemen natuurlijk veel groter. Roderick van Gieken, angstig als je dit soort verhalen hoort. Nou, in ieder geval reden om er scherp op te blijven. Maar ja, het is onvermijdelijk dat er wel eens virussen zullen zijn. En ja, daar zullen we mee moeten leren leven. Zolang iedereen er scherp op blijft, dat we het blijven bestrijden. Maar ja, we hebben bij dat stuksnet-virus gezien. Dat was wat de vorige keren aan de hand was. Onder andere in, in, ook, in, ook in Iran, wat, waar, waar zo'n virus werd gestuurd... om een kernstraat te onderregen. Dat is gemaakt in opdracht van een overheid. En op het moment dat die virussen vrijkomen... kunnen ze worden aangepast en gemodereerd door anderen... en kunnen ze weer worden gebruikt. Het is heel raar dat, dat we nog steeds... Aan, aan als we aan buitenlandse en uh, buitenlandse mogelijkheden denken, of mensen die ons willen aanvallen, dat we denken aan legers die het land komen binnenrijden. Terwijl het zo blijkt, echt een fluitje van de cent is om, om de infrastructuur te hacken. En dat ja. is iets waar we ja, ons moet, tegen moeten wapenen. De, ba de, baas, even nog, de baas van, een, van een, zo'n beveiligingsbedrijf, Fox IT, zei we moeten eigenlijk terug kunnen hacken. We moeten gewoon een virusbom terugsturen om die computer waar het vandaan komt uh, uit te schakelen. Nou ja, goed, dat doe je in een gewone oorlog ook. Iemand schiet en je schiet terug. Dat ja, is maar dan krijgt geen redelijke... toestemming voor van de overheid en hij vindt dat dat wel zou moeten. Nou, dat is, dus, dat is dus inderdaad een vraag. En dat is dus die wapenwetloop waar het over gaat. Moeten we ons op dezelfde manier beveiligen? En dat is dus inderdaad een idee... om zeker als het een, een vijandelijke mogelijkheid is... of een land als bijvoorbeeld Iran ons aanvalt... dat je gaat zeggen, nou ja, dan sturen wij zelf de bom terug. Ja, maar je moet Leggen wel we weten ook... of je de goede computer treft, natuurlijk. Ja, maar goed, dat is, als je iemand neerschiet in, in een loopgraaf... moet je ook weten dat je de goede persoon neer Ja, nee, maar schiet. er worden toch altijd andere computers gebruikt? ook, ook in dit ja, soort ja, ja, ja, goed, dan, dan, dan heb je het over een botnet. Van, van onschuldige mensen bedoel ik? Ja, dat kan, maar dat is niet altijd het geval. In dit geval is het een virus en uiteindelijk kun je, kun je uh, hoe dat virus is opgebouwd kun je wel traceren waar dat gemaakt is en wie dat heeft gemaakt en vooral wie je dan bezig is met jouw gegevens uh, uh, loopt de klooien. Maar goed, het is dus we moeten de strijd aan en ik moet zeggen dat uh, in New York, zoals ze gebruiken, lopen ze daar 50 jaar voor, Daar hebben ze nu uh, krijgt het OM, het OM van, uh, van New York krijgt een uh, de beschikking over een nieuw crime lab en dat is uh, 4,2 miljoen dollar kostend. En dit is niet zo heel gek want het openbaar ministerie in New York heeft uh, in Manhattan alleen al in 2011 200 meer onderzoek moeten doen naar het cybercrime. Dat dus veel meer, steeds meer mensen doen aangifte, dat er in een computer is ingebroken. Uh, er zijn steeds meer aanwijzingen, dat er wordt aangevallen. Uh, en uh, in Manhattan alleen is de is de laatste tijd de cybercrime ook met 50% gestegen. Dus het is iets wat we niet uh, mogen verontachtzamen. Waar we nu te weinig in investeren, vind je? Um, ik weet niet hoeveel erin wordt geïnvesteerd, maar in Nederland wordt sowieso te weinig geïnvesteerd. Nou, we hebben wel een nationaal wel centrum achter. ook. Bij, bij, bij, ik geloof ook onder coördinatie van het Centrum voor Terrorismebestrijding. Dat ah. weet ik niet zeker eigenlijk, maar in ieder geval een nationaal centrum om uh, dit soort. Uh, oh. Uh, ...internetcriminaliteit aan te pakken. Ja, maar dan, je, je ziet dus nu dat, dat zo'n centrum wel leuk is... ...maar op het moment dat het gebeurt, kunnen we dus niks. Dat nou. hebben we ook gezien bij DigiNota. Dat, dat, dat, we, we, we vertrouwen op hele oude systemen waar niemand op zit te letten... ...hoe dat nou verbeterd kan worden. En dat moeten we dan wel echt ook gaan doen. Waren er ook leuke dingen die gebeuren? Nee, ik weet niet wat jij leuk vindt... Uh, nou, Jan. probeer eens. Nou ja, wat misschien heel erg leuk is... is de strijd die uh, Alexander Klupping, die gadget nerd uit de wereld rijdt door. U kent hem wel. Die, uh, stuurt, uh, die strijdt heel lang tegen uh, de telefoongids. Ik zal het even <laughs> uitleggen voor de jongere kijkers. vroeger had je net als op televisie een televisiegid... had je papier en er staan er gegevens in. En daar kon je ook met een telefoongid. een heel groot boek en er staan al allemaal telefoonnummers in. Maar goed, we hebben sinds een jaar 20 internet... Dus uh, al sinds de jaren 20 is die business van de telefoongids is failliet. Maar dat vindt de telefoongids niet. Dus die stuurt nog elk jaar miljoenen telefoongidsen ja. ongevraagd naar mensen toe. Ik kreeg ze nog in de bus van de week. Ja, kijk, dat, ja maar goed, maar jij gebruikt hem ook nog. Hoe <lacht> ben jij er dan? Nou? Uh, Alexander die voert daar eigenlijk al heel lang ook strijd tegen. Nu had hij een website gemaakt. Die heet www.sterftelefoongidssterf.nl. En als je daarop klikt, ga je automatisch naar, de, naar de, de afdeling van de telefoongids... waar je je telefoongids kunt opzeggen. Vind ik heel geinig. Maar goed, Alexander die heeft natuurlijk een miljoen volgers op Twitter, dus iedereen die klikt. Het heeft daarop, ook effect? Heeft effect. Een telefoongids vond het niet leuk. De advocaat van de firma Telefoongids stuurde hem een brief van: Dat mag niet, want het is kwetsend en imago Waarop Alexander zei: Oh, wat leuk, dan ga ik jullie nog verder, Jennen. Uh, die schrijft, en dat vind ik even leuk om voor te lezen. Laten we het niet moeilijk over doen: De Telefoongids is een dik boek met reclames en telefoonnummers daaromheen. Het is het equivalent van maanden en maanden aan Dus Toch bezorgt u de gids standaard bij alle Nederlanders thuis, behalve als zij de moeite nemen om zich af te melden. Ook als ze een nee-nee sticker voor reclamedrukwerk hebben. Als je dat als spamboer met e-mail doet, krijg je gewoon een boete. En daar heeft hij natuurlijk een heel groot punt. Uh, hij zegt dan ook bij hoeveel daar uh, papier er verloren gaat. Um, ja, dat is 1 200 van al het papier dat in Nederland gebruikt wordt, gaat op een telefoongids. Dat zal toch een redelijke Veluwe zijn ongeveer? Dat is wel een hoop bomen. Uh, Roderick van Gieken maak jij gebruik van het telefoonboek eigenlijk nog? Ja, ik ik doel, het is te de, nu durf je het ik... niet meer toe te geven natuurlijk. Nou, dat, dat zou inderdaad zo kunnen zijn. Maar uh, dat zal de luister ik zou het nooit weten. Maar ik kan me dat niet herinneren, dat ik voor het laatst. De de de de telefoonboek is open ja. Terwijl Terwijl ja. we inderdaad wel eens nog steeds krijgen thuis. Ja, je het moet, gaat over je moet, je, ja, je de Je moet, de moet je actief afmelden. Het is echt ze pushen. Dus ze sturen ja. elk jaar miljoenen gids uit. Je moet je actief afmelden, wil we hem niet krijgen. En zoals, als je zoals ik in een appartementencomplex woont, het zijn die bekende beelden. Je ziet dan voor die portiek, die trapportiek, van die stapels, ja. nog in celofaan verpakte telefoongidsen. Is wel gek. Want dat vinden we met actief donorschap, willen we dan niet zo'n systeem. Eigenlijk is wat we hier hebben: is een beetje het donorsysteem af waar we het andersom doen. Als we dat nou eens omdraaien, dat iedereen gewoon actief donor wordt. Maar ze moet afmelden en de telefoon een stukje actief moet aanmelden. want wint iedereen denk ik. Een Voorstel van Roderick van Grieken. overigens dat verzet tegen Alexander Clupping van dat bedrijf. Dat werkt natuurlijk aan voor rechts, neem ik aan. Hoe bedoel je? Dat, nou ja, dat, wat het bedrijf doet, ja, natuurlijk werkt het aan voor rechts. Er zijn steeds meer mensen die kijken over oh, wat is er dan aan de hand. God, hij heeft eigenlijk wel een punt, die clupping. Ja, nou ja, ik denk dat. dat kijk, zo'n site zorgt in elk geval voor. En dat is natuurlijk wel goed dat die mensen zich ook actief afmelden en dan wordt je inderdaad ook niet meer verstuurd. Maar ik denk ook wel, en daar moet je niet in vergissen. Uh, er zijn nog een hoop mensen die, die inderdaad een papieren telefoon iets gebruiken. Wij leven wel in een, in een internetmaatschappij, maar dat betekent niet dat, dat iedereen. Van jou Bert, dat je daar rekening mee houdt. Nou, ik, het is radio 1 en de gemiddelde huis. Al daar. Ik had ook nog, wat is misschien wel leuk. Ik heb nog uh, cijfers voor de Olympische Spelen. Uh, Olympische Spelen. Uh, eerst even de Nos. De Nos, uh, is dat jullie concurrent? Of, of nee, hoor, je dat dat niet zijn onze collega's? Oké, okay, maar de Nos op internet had 5 miljoen bezoekers ongeveer te verwerken in de Hartstikke week van de spelen. En die hebben gewoon al uh, video's bekeken. Uh, Facebook heeft ook bekend gemaakt uh, wat de cijfers waren gedurende de week van de Olympische Spelen. Um, er zijn bijvoorbeeld uh, 160 miljoen topics. Uh, uh, Inclusief de comments zijn er uh, gemaakt en die gingen over de Olympische Spelen. Uh, de pagina's van de atleten kregen in totaal 12,2 miljoen likes. Likes, dat is zo'n duimpje <laughs> omhoog. Uh, de pagina van uh, Usain Bolt werd meer dan 1 miljoen keer geliked en hij heeft nu in totaal meer dan 8 miljoen likes. Um, op 31 juli, dat is de dag dat uh, Michael Phelps de meest onderscheiden uh, atleet werd... zag hij een stijging van 1200% in het aantal keer dat zijn bijnaam... dat is Baltimore Bullet, werd genoemd op Facebook. En nou blijkt uit analyse dat vooral vrouwen, vrouwen heel gek zijn op Baltimore Bullet. Want vrouwen die noemden zijn naam maar liefst 2700% meer dan normaal. Overigens werd ook Maryland, dat is de staat waar uh, Baltimore Bullet vandaan komt... heel vaak extra genoemd, namelijk 2800% meer en, dan en normaal. En toch, werd is het aandeel Facebook, lezen we vandaag in de krant... tot onder de 20 dollar geloof ik. Gezakt op een all-time long. Nou ja, all-time ja. long, zo lang bestaat het niet, maar veel lager dan iedereen gedacht had. Ik vind het niet zo heel raar op het moment dat je een aandeel op de beurs zet wat zeg maar uh, 63 keer overgewaardeerd is. Ik bedoel, het is een, een bubbel die dan ineens weer inzakt. Volgens mij even van, van de Nederlandse Facebook, Hives. Ja, dat uh, Hive. Nou ja, ik vind dat grappig. Het is helemaal niet grappig. De TMG, Telegraaf Media Groep, heeft nooit, niet zo lang geleden dat Hyves gekocht... voor ongeveer 40 miljoen euro. Waarop iedereen zei, goh, Hive, dat is enorm verliesgevend. Daar horen we over een paar jaar niets meer van. En de Telegraaf in de de TMG heeft in haar oneindige wijsheid besloten dat toch te doen... En nu zijn de winsten bekendgemaakt en inderdaad, ze hebben daar verlies op geleden. En nu zeggen ze, ja nee, we hebben huis gekocht, strategisch. Omdat de mensen die bij huis werken, hebben zoveel kennis en kunde. Die kunnen we inzetten op andere, op andere social media. Dingen. Dus ze wilden eigenlijk helemaal niet met huis doorgaan. Wat, nou. natuurlijk, wat natuurlijk gelul is Meskoop. op het moment dat je iets koopt voor een strategie. Dan doe je dat niet voor de mensen die er zitten. We houden het daarbij voor wat het internet betreft. Want we gaan van Tim Overdiek horen wat zo direct te beluisteren is in het Radio 1 -journaal. Afgepakt uh, Jan, dat zat bij jou in de komt de uitzending vlak na vijf uur. De uitspraak en de strafmaat voor uh, de drie leden van Pussy Riot. Maar daarmee is natuurlijk het verhaal nog lang niet klaar. We hebben reacties vanuit Rusland, ook vanuit het buitenland ongetwijfeld. En de grote vragen de komende twee uur. Wat zegt dit nou over de invloed van president Poetin? Vandaag hadden we ook een hele kleine ministerraad. kwam wat nieuws uit en daar gaan we ook uitgebreid bij stilstaan. Jan, en ik wens je een fijne hete middag, hete weekend. Want het wordt ook uitgebreid voorbeschouwen op die de hitte en de smog. Eerst al. De des Tanks. Een radiotekening. Ja, we zijn er maar wat groos op. Hier komt dan eindelijk het eerste echte lijsttrekkers debat. Ik stel u voor, de lijsttrekker van de ChristenUnie? Nee, die heeft afgebeld, sorry. De, de aanvoerster van GroenLinks? Nee, die heeft de verstek laten gaan. Het opperhoofd van D66? Nee, die is volkomen uitgeluld. De gouden dageraad van de PCV? Ja, die schittert als altijd in afwezigheid. Het kopstuk van de P van de A? Nee, die heeft last van Roos. De vriendelijke roerganger van de SP? Ja, die wordt behandeld tegen vroegpiekangsten. De, de nummer 1 van de VVD? die ligt thuis in zijn witte broekjes snoeien om te groeien. De Buma van het CDA? Ja, die heeft zo lang op zijn ...zit te studeren, dat hij nou vast zit... ...weer z'n fikse langstudeerboete! Beste lijsttrekkers, ik begrijp best... ...dat jullie aandacht willen trekken door geen lijst te trekken... ...als iedereen staat te lijsttrekken. Maar nu er niemand meer een lijst trekt, luister toch geen hond meer naar... ...oh, er snuffelt nu een hondje aan mijn microfoon. B -b ben u misschien van de dierenpartij? Kijk even op uw penny. Oh, Maurice. Nou, de stemming zit er al aardig in. Au! Donder op met een barometertje! Radio 1. Het NOS Journaal. De drie leden van de Russische punkgroep Pussy Riot moeten twee jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Moskou bepaald. Tegen de drie vrouwen was drie jaar cel geëist. Ze moeten hun straf uitzitten in een strafkolonie ver weg van Moskou, waar ze ook te werk kunnen worden gesteld. De rechter had drie uur nodig voor het voorlezen van het vonnis. Staatssecretaris Zijlstra wilde de langstudeerdersboete per 1 september niet opschorten, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Hij zei eerder deze week al dat de Kamer dan maar met financiële dekking moet komen. Het afschaffen van de langstudeerdersboete noemt Zijlstra verkiezingsretoriek. De boete zomaar afschaffen kan volgens hem juridisch ook niet. Daarvoor moet eerst de wet worden veranderd. Volgens minister De Jager hebben de financiële markten meteen negatief gereageerd op de uitspraken van SP-leider Roemer over Europa...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 De commissaris zei verder dat 34 mensen bij het incident om het leven zijn gekomen. 78 anderen raakten gewond. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB Verkeersinformatie. Er staan 22 files. Een paar files vallen op. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen, 5 kilometer. Er staat daar een auto in brand. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Knoopend Empel en Bokstel Noord 9 kilometer. Dat komt door brandende hooibalen. Op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Van Brien noordbrug 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. Twee jaar cel voor de drie zingende activisten van Pussy Riot. De reacties zo direct vanuit Moskou en ongetwijfeld ook uit het buitenland. Ruslandkenner Hubert Smeets spreken we deze uitzending over de impact... van de uitspraak voor president Poetin. Onrust op de financiële markten na de uitspraken van SP-leider Roemer. Dat beweert minister van Financiën De Jager... Klopt dat? We kijken met beursanalyst Jeroen Vetter... naar de koersen van gisterochtend... toen Roemer in het FD de vloer aanveegde met Brussel. Verder dit NOS Radio 1 Journaal. Napraten over de aardbeving en voorbeschouwen op de hitte en de smog... aan het begin van een tropisch week -einde. We zijn er, ijs- en wederdienden natuurlijk, tot half zeven vanavond. We hoorden maar een half uurtje geleden op deze zender... correspondent Geert Groot-Koerkamp over de rechtszaak rond Pussy Riot. Twee jaar cel kregen de drie vrouwen van de rechter in Moskou... omdat ze in februari in een kathedraal in Moskou... anti putin liederen zongeren. Uh, Geert, uh, het hadden zeven jaar kunnen worden. Er was drie jaar geëist, het werden er twee. Maar is dat dan ook een meevaller voor de vrouwen? Uh, nou, ik denk het niet. Ik denk dat de, de, de hoop was toch wel dat, dat, ze, uh, ja, dat ze misschien een voorwaardelijke straf zouden krijgen. Dat ze schuldig zouden worden bevonden. Daar twijfelt eigenlijk niemand aan. Maar uh, ten eerste had uh, president Poetin niet zo lang geleden in Londen uh, laten vallen dat hij eigenlijk vond dat de dames uh, ja, dat, dat ze niet zo zwaar gestraft moesten worden. Zonder verder in te gaan en hoe, de, hoe zwaar dat dan was volgens hem. Uh, en ten tweede waren ook de gedrupeerden, een aantal mensen die in die kathedraal werkten, bewakers en ook een vrouw die er werkte in die kathedraal waar zich die act van de dames heeft voorgedaan, uh, die zeiden dat, dat ze eigenlijk uh, ja, ook, ook wel tevreden waren met een voorwaardelijke straf. Dus daar was toch een beetje de hoop op gevestigd en het feit dat ze nu uh, in ieder geval tot, uh, tot 4 maart 2014 nog in de cel moeten blijven zitten, dat is natuurlijk een, een zeer zwaar gelach voor deze vrouwen die al sinds maart van dit jaar uh, vastzitten. Het voorlezen van het vonnis, Geert, begon om 1 uur Nederlandse tijd vanmiddag. 80 pagina's, het duurde tot een, uh, ruim een half uur geleden. Uh, zeg maar de motivering van de rechter. Vat dat maar eens even samen. Hoe kwam hij tot zijn oordeel? Ja, nou, dat vonnis, dat, dat is natuurlijk. Uh, die drie uur lang, dat, dat waren alle voor's en tegens. Uh, de getuigenverklaringen, uh, assage en, en, uh, en ook van de verdediging. Um, dus. Dat werd allemaal afgewogen door de rechter. Maar wat de, rechter, wat de rechtbank besloot was dat, uh, dat er sprake was van een, een actie met voorbedachte raden. Dat ze uh, winnens en wetens uh, naar die kerk waren gegaan, naar die kathedraal. Zelfs naar twee kathedralen eigenlijk, want er was wel een andere in het spel. Uh, en dat ze dat deden met als doel om uh, ja, de, de gevoelens van Russische, Russisch gelovigen, om die te kwetsen. En de uh, argumenten van de verdediging dat het in feite ging om een politieke actie in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van Maart... Uh, die gericht was tegen de toenmalige premier Poetin. Uh, ja, die, die vond de, de rechter niet, uh, uh, niet geloofwaardig en die werden dus tezijde geschoten. Dus redelijk uh, was, het, was, het, uh, was het volgens uh, verstoring, een grove verstoring zelfs van de openbare orde. Uh, met als doel het zaaien van religieuze haat. Onder grote, ook internationale media aandacht, je hebt de rest in zelf via de televisie kunnen volgen omdat je niet bijkwam. We zagen dan die drie dames in zo'n celletje, in die rechtbank. Kun je de sfeer schetsen hoe dat vanmiddag verliep? Nou, het is, dat, dat hele proces is eigenlijk tamelijk, uh, ja, zoals men met die dames dus met die drie vrouwen onderspringt, dat is behoorlijk uh, grimmig. Uh, uh, buiten op straat zijn er natuurlijk altijd veel mensen die staan daar met, uh, met spandoeken, uh, soms worden er liedjes gezongen, er staan ook uh, tegenstanders van Pussy Riot... Uh, mensen die met een Bijbel in de hand staan, of iconen, of die hardop uh, gebeden voorlezen. Soms zijn er ook felle discussies. Maar wat opvallend was vandaag in de rechtszaal, ja, die, die vrouwen zitten dus in zo'n zo zo uh, kooi, zeg maar, een glazen kooi. Dezelfde kooi trouwens waar ex-Odimagaat uh, ex, uh, Godorkovsky uh, niet zo lang geleden, anderhalf jaar geleden, ook in zat. Um, en opvallend was dat ze ook in die kooi zelfs geboeid zaten en ja, de indruk is, de, ook de manier waarop ze worden behandeld, dat ze uren van tevoren al daar worden gebracht, dat ze urenlang in een kleine ruimte moeten zitten uh, en feitelijk maar heel weinig slaap krijgen, gedurende dat hele proces, dat, dat, dat wordt door in ieder geval hun, hun sympathisanten uh, opgevat als een manier uh, ja, dat men bezig is uh, te straffen al bij voorbaat voordat het vonnis voor zelfs is uitgesproken. Uh, heb je hun gezicht al kunnen zien toen de strafmaat werd bekendgemaakt? Uh, nee, ik heb ze zelf niet, uh, niet gezien, want ik was uh, niet in de rechtszalen, maar heel uh, weinig mensen, media vooral, die toegelaten waren in de rechtszaal. Ja, de, maar de houding die ze gedurende die afgelopen maanden voortdurend hebben laten zien, was een beetje, van, een beetje laconiek. Uh, ze dus zonden zich heel goed als je nou eens van neemt, dus dat, uh, dat ze inderdaad om 4 uur uit de gevangenis naar die rechtbank worden gebracht, dat uh, de rechtszaak bijvoorbeeld om 11 uur begint. Dat is een heel hard gelach. Uh, en uh, ja, tegen die achtergrond houden ze zich. Wonden wel goed. Ook Gadakovsky heeft overigens te zeggen dat hij, zich, uh, dat hij grote bewondering heeft voor de manier waarop deze vrouwen zich gedragen. Omdat ook voor hem die omstandigheden buitengewoon zwaar waren. En ze gaan nu overigens in hoger beroep waarschijnlijk. We hebben ze nog een paar dagen voor. Maar dat zal betekenen dat die omstandigheden de komende tijd, uh, hangende dat hoger beroep, niet zullen uh, veranderen. Dus het blijft toch een hele zware tijd voor ze. Tijdens een hoger beroep, neem ik aan, zal ook internationale kritiek opzwellen. En ongetwijfeld ook in het land zelf. Wat, wat, wat verwacht jij dat er nu gaat gebeuren? Nou, het is nu natuurlijk uh, een, een politiek uh, rustige tijd. Hè. De, de, het parlement is met reces. Uh, de, de, de straatactiviteit is ook wat minder geworden. Vandaag waren er veel mensen op de been voor uh, deze uitspraak. Uh, uh, vele honderden, misschien zelfs wel enkele duizenden. Uh, maar voorlopig tot, ja, tot, tot september, tot uh, het nieuwe politieke seizoen begint, zal het hieromtrend relatief rustig blijven. Maar we zullen zeker weer nieuwe grote massademonstraties massa uh, gaan zien komend najaar. En dus al deze zaak, de zaak Pussy Riot, een hele prominente rol in gaat spelen. Omdat veel mensen dit zien als een, ja, een zaak die uh, heel duidelijk aangeeft uh, waar we op dit moment staan uh, in het uh, Rusland van uh, president Putin's derde termijn. Vanuit Moskou, Geert groot Koelkamp, dankjewel. Het volgende uur praten we door over de zaak Pussy Riot met de kenner Hubert Smeets. Bewoners in Groningen die schade hebben door de aardbeving gisteravond... moeten een hogere compensatie krijgen. Dat vindt burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum. De beving gisteravond werd veroorzaakt door gaswinning... van de Nederlandse aardoliemaatschappij. Verslaggever Rien Kamer sprak hierover met de burgemeester... en ging ook langs bij een getroffen bewoner. Een stuk steen eruit. Oh ja, stukken voeg liggen op de grond. Oh ja, daar zie je inderdaad een scheur... Van boven naar beneden lopen. was En die is nieuw? Ja, dat is een nieuwe, ja. De mensen moeten het melden. Uh, dat kunnen ze doen via de website van, van de NAM. Dan kunnen ze een formulier downloaden. Vervolgens komt, stuurt de NAM een bouwkundige langs... die vervolgens de schade opneemt. Alleen in de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er enige moeheid is ontstaan onder mijn bewoners om de schade te melden. Omdat de schade voor een, met een paar honderd euro bots, uh, ik noem het maar, wordt afgekocht. En men denkt dan van ja als ik dan weer schade heb dan moet ik weer alles uh, melden en dan moet ik weer formulieren invullen. Komt er weer een meneer langs. Dus dat schiet niet op. Ik heb gewoon in de afgelopen jaren gemerkt dat men moe is van um, nou, vooral van die kleine bedragen. Dan gaan we de rand over van het dak ook daar allemaal scheuren. Ja, het, elke keer gaat daar meer af. En hier heb je bijvoorbeeld kantelen zeg maar, en die zijn dwars door. Zie je wel? De stenen zijn dwars door ja. gescheurd? dwarsdoor. En dat komt allemaal door daar, baby? Ja. ja. Want uh, wij zijn hier dan eens in de zoveel jaar. Maar ja. u heeft het veel vaker, hè? Ja, gisteren was er ook een. Die was dan lichter, 2.4 schijnt het. En, uh, maar dat, ja, dat is net of er een trein onder je huis door komt. Je ziet gewoon de, de grond ook heen en weer uh, golven. golven ja. Je ziet het ook echt golven, zeg maar. Ja, dat is wat er gebeurt. En mijn vrouw die zat allemaal in paniek, die, die hield de kast tegen. Zo, zo ging dat heen en weer. En mijn zoons bed ging heen en weer. En dat is, oh, laat, dat is half elf. Ja. ja, die schrik je kapot. Want ja, uh, ja, je weet niet wanneer het komt.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 En uh, als je daar last van hebt, dan mag er ook een ruimhartige vergoeding tegenover staan. Ja, nou ja goed, uh, we moeten nou, uh, gaan nou weer foto's maken. En de, de vorige keer, met, uh, to, toen heb ik, ja ik geloof een kwart gekregen van wat ik aan daadwerkelijke aantoonbare schade had. En dan moest ik voor tekenen dat ik niet weer een claim zou leggen. Maar ja goed, dit zijn nieuwe scheuren en ik, ik weet dus niet wat ze, wat ze dus nu gaan doen. Dat was heel triest, ja. Ja. ja. U lacht erom, maar ik kan me voorstellen nee, ik ben... dat ik niet blij werd. Ja, ik lach, maar ben niet blij We kunnen er niets aan doen. Wij hebben in de afgelopen jaren een grootschalig onderzoek gedaan... in het kader van gebouwenschade. Um, en in, in dat onderzoek hebben we ook gezegd... we moeten eens goed kijken naar hoe we omgaan met het opnemen van die schade. En daar hebben we ook gesproken over een ander soort methodiek... Die is veel complexer, die is ook duurder. Uh, maar ik denk dat het nu tijd is om te zeggen van laten we dat toch maar doen. Want dan doe je ook recht aan de bewoners van dit gebied die last hebben van deze bevingen. burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum. In een reactie zegt Giel Seijnen van de NAM dat mensen met schade zich moeten melden. En dat alle schade wordt vergoed. Maar, zegt hij, het kost wat tijd om dat af te handelen. Ik kan me voorstellen, Kijk, mensen hebben hier niet om gevraagd. Dat is vervelend en dat, dat realiseren wij ons heel goed. Maar u, ja, u kunt zich ook realiseren dat schade wel gemeld moet worden op een of andere manier. Nou, dat proberen wij zo goed mogelijk te doen via een online uh, schadeformulier op onze website. Ja, en dan moet er eerst iemand langskomen bij de mensen om die schade op te nemen. Dan wordt daar een offerte gemaakt voor reparatie en dan wordt dat afgehandeld. Dus dat, dat, er zijn een aantal stappen die we moeten doen en die moeten we ook zorgvuldig doen. Um, ja, dat neemt wat tijd in beslag, dus ik kan me voorstellen dat het voor mensen vervelend is. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze regeling goed is en dat wij uh, de schade betalen die wij veroorzaken door de aardbeving. Al dus de NAM gingen we vervolgens naar Den Haag. De missionair minister Verhagen van Economische Zaken vindt dat de bewoners zelf stappen kunnen ondernemen als zij de schadevergoeding te laag vinden. Uh, juist als men van mening is dat de schadevergoeding te gering is, dan kan men zich melden bij een onafhankelijke commissie. En tot op heden heeft de NAM altijd gevolg gegeven aan de uitspraken van die onafhankelijke commissie. Dus op dat punt uh, zeg ik, als men vindt dat men te weinig vergoed krijgt. Ga naar die onafhankelijke commissie toe. Ik zal, uh, als uh, de uh, onafhankelijke commissie van oordeel is... dat te vaak eigenlijk te geringe vergoeding gegeven wordt... dan zal ik daar naar kijken. Maar ik heb daar geen enkele aanwijzing voor. Integendeel, ik heb uh, berichten dat men alle afspraken... die men in het verleden gemaakt heeft... dat men die op een goede wijze nakomt. Al dus minister Verhagen. Nederland blijft een nieuwe recessie bespaard, mede dankzij de aangetrokken export. De binnenlandse economie blijft kommer en kwel en winkeliers merken dat steeds meer. Consumenten sparen liever dan dat ze geld uitgeven, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau GFK. Van dat bureau, Peter Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zwaar hebben de winkeliers het? Uh, ik denk erg zwaar. Het, het is natuurlijk al het vierde kwartaal dat in de door ons gemeten markten. ...de omzet onder druk staat. En wat betekent dat voor deze winkeliers? Ja, wat betekent dat voor deze winkeliers? is moeilijk in te schatten. Uh, in het algemeen, als de omzet daalt en de marges dan onder druk... Uh, ...en we hebben nog steeds te maken met kostenstijgingen... Dan ...betekent dat uiteindelijk dat een winkelier... Uh, een, een, een, ...in een verliesgevende positie terechtkomt. Kostenstijgingen, maar ook uh, de inkomsten die ook afnemen, ...omdat consumenten nog altijd geen geld uitgeven. Ja, dat bedoel ik. Oh. Uh, dalende omzet, uh, onder druk staande marges, daardoor en stijgende kosten. Ja, dan loop je in wat we in de retail noemen de schaar. En uiteindelijk uh, teer je dan in op eigen vermogen. En dat kun je niet al te lang volhouden. We lopen we even kort een aantal sectoren langs. De consumenten-elektronica, tv's, koelkasten. Kopen we die nog? Uh, we kopen ze, maar we vervangen eigenlijk alleen maar. Uh, en, en die vervangingen stellen we ook nog een beetje uit. Het kan nog wel even mee. Kleding? Ja, kleding heeft natuurlijk een beetje te maken gehad met een kwakkelend voorseizoen. Uh, waardoor uh, met name in, in, in badmode uh, dat uh, wat onder druk stond. Uh, en ik ben bang dat we dat ook niet meer gaan inhalen. Nee, uh, voor de winter ook niet meer. Nee, nee. Uit de bouw horen we slechte verhalen. Um, dan zou je denken: bij het doe het -zelf zaken uh, loopt de storm. Want mensen doen zelf wel. Uh, ja, nou ook daar staat het onder druk. Uh, ook daar zien we een negatieve index. En dat zien we eigenlijk bij de bouw al een, al een langere tijd. Uh, ja, dat is toch een van de eerste dingen waar mensen dan toch uh, zeggen van... nou ja, dat likje verf, daar wachten we nog maar even mee. Hmm. Zijn, er, zijn er winkels die het wel goed doen? Ja, winkels die het goed doen is moeilijk te zeggen. Wat je ziet is wel dat een aantal producten het goed doen. En, en ook winkeliers die innoveren en innovatieve producten oppakken. Ja, zoals? Uh, nou ja, denk even aan de, de, de, de webbooks, denk aan de e-readers, de e uh, denk aan audio streaming. We zien toch dat in het huishouden langzaam de radio plaatsmaakt voor, voor nieuwe apparaten die uh, de muziek de rechtstreeks van het internet afplukken. Uh. Uh, eerste half jaar zijn er bijna drie kwart miljoen uh, webbooks verkocht. Uh, dus er is wel geld. De consument geeft het wel uit op het moment dat je ze weet te verleiden. Op het moment dat je met nieuwe producten komt of met nieuwe proposities. Ja, want Winkels zou natuurlijk extra uh, creatief moeten zijn om mensen te bewegen hun portemonnee te trekken. Hoe, hoe kunnen zij dat het beste doen om daarmee tijd te keren voor hen? Ja, dat, dat, dat, heel erg inspelen op, op de wensen van de consument. Dat klinkt een beetje als een platitude, maar dit, ja, dat, dit, dat, dit dat is ook nog wel verzinnen. Uh, zin. Wat is nou een kritische manier? Maar het, het, het is eigenlijk toch altijd van de verwachtingen van de consument overtreffen. En zorgen dat je met die consument bezig bent. Zorg dat je in de winkel je nieuw, de nieuwste product hebt staan. Dat, je die, uh, dat de, de dingen spelen, dat je ze kunt demonstreren aan de consument. Dat je hem inspireert. En ik denk dat uh, je met veel meer prikkels tegenwoordig moet werken. Uh, dan vroeger was het vroeger zo dat je één keer in de week een volletje bij de consument in de bus kon laten ploffen... en daarna in je winkel kon wachten totdat die consument langskwam. Ja, zul je nu veel actiever naar die consument toe moeten. Met prikkels de crisis uit. Peter Vos van GFK, dank u wel. Graag gedaan. Tot ziens. Taliban-leider Mullah Omar laat vandaag van zich horen. Zijn opstandelingen in Afghanistan moeten minder slachtoffers onder burgers maken, zegt hij. Kwart voor vijf op uh, vrijdagmiddag. Hoe ziet het er dan uit? Wij als Zwaan van ABB. Ja, de dagelijkse vieders, nou, die staan er bijna niet. Maar er is toch wel het een en ander gebeurd. Veel ongelukken. Nou, ik haal er even een paar uit. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht daar staat een auto in brand bij Maarsen. Op de A20 naar Gouda loopt het vast door een ongeluk op de A16 naar Breda... bij de Van Brienenoordbrug. En op de A30, Ede richting Barneveld, ligt een afgevallen lading bij Barneveld. En dat veroorzaakt vier kilometer file.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 can't make up my mind, but I just can't make up my mind, love knows I just can't make up my mind, if I could just Can't make up my mind the new shining. Geert Hiemstra, tien voor vijf, precies. Ik hoor nu al mensen klagen in mijn omgeving. Geert. oh, oh, oh, het wordt zo heet. Ja, en het is nog niet eens warm. Ik zou zeggen, wacht eventjes tot het zover is. <laughs> Wat, hoe, hoe wordt het dit weekend? Nou, dit weekend wordt het wel warm, hoor. tropisch warm. Met uh, temperaturen die, denk ik, op de Wadden net niet de 30 graden zullen halen. Zo'n 28, 29 graden. Maar in het binnenland kan het uh, wel 34 graden worden. En dat is zowel zaterdag het geval als zondag. Maar dan praat ik over uh, ja, Oost-Brabant, Limburg. Daar uh, worden, denk ik, de hoogste temperaturen wel gehaald. En dan roepen mensen het over een hittegolf. Maar wat is nou, leg ons nou eens even uit... wat is nou de definitie van een hittegolf? Nou, voor een hittegolf moet het uh, minimaal vijf dagen in de beeld... 25 graden worden of meer. En van die vijf dagen moeten er minimaal drie zijn... waarop het 30 graden of meer wordt. En uh, het zijn er waarschijnlijk maar twee. <lacht> dus uh, ja, nee, formeel is het dan geen hittegolf. En dat is gewoon een, een afspraak die ooit gemaakt is... En uh, ja, dat is nou een keer uh, de definitie. Dames en heren, als Gerrit het zegt, dan is het zo. En dan is het ook zo dat het op zondagavond weer afgelopen is. Ja, kijk, het is wel belangrijk denk ik om zondag de weerberichten even goed in de gaten te houden. Want op zich uh, wordt het na zondag weer minder warm. Uh, en dat zou best eens vergezeld kunnen gaan... van een paar stevige onweersbuien op zondagavond of in de nacht. Hoe dat precies gaat, gaat verlopen is uh, op dit moment moeilijk in te schatten. Maar houdt u dus vooral ook zondag overdag... de weerberichten toch even goed in de gaten. En dat gaat gepaard met smog. Heel vervuild. Ja, dat warme weer, uh, daar is, uh, daarbij verwacht het RIVM uh, smog. Uh, dat valt op zich wel wat mee. Want uh, zaterdag is het niet meer dan uh, netmatige smog. Uh, zondag wat meer. En dat komt omdat het, uh, omdat het zo warm wordt. En uh, die warmte die zit vooral ook hoog in de atmosfeer. En dat zorgt ervoor dat uh, alle nou, ozon en troepstof en, en uitlaatgassen... En zo, die blijven dan onder die warme laag hangen. En uh, als het dus boven in de atmosfeer weer wat koeler wordt... dan gaat het vanzelf weer opstijgen, dan, dan verdwijnt het weer. Maar juist met dit, dit typisch warme weer... Ja, dan blijft het allemaal in die onderste laag van de atmosfeer hangen. Ja, en dan kun je daar toch wel wat last van krijgen voor mensen die er gevoelig voor zijn natuurlijk. En dan mag je ook een beetje klagen, maar verder zou ik zeggen: gaan genieten dit weekend. Ja, dat zou ik zeker proberen. Gaan we doen Gert. Dankjewel. Taliban-leider Mullah Omar heeft zijn strijders opgeroepen om in geval van aanslagen minder burgerdoden te maken. Omar vindt dat de opstandelingen methoden moeten gaan gebruiken die het leven en de bezittingen van, in zijn woorden, de gewone Afgaan niet in gevaar brengen. In Afghaanse hoofdstad Kabul, journalist Betterdam, goedemiddag. goedemiddag. Uh, waarvan dan zei Mullah Omar dit? Want we hebben hem al, al een hele tijd niet gezien of gehoord. Ja, we heb ik gekomen. Uh, is niks meer van hem. dus uh, een leider op de wereld uh, heet je zoek. Denk, uh, denk dat je zoekt. denken we hier de locatie vooral in Pakistan is. met ik ga. beter het spijt me. Ik, ik moet ik moet je even onderbreken want de verbinding is heel slecht. we gaan je terugbellen en dan hebben we zo direct weer even contact. is dat afgesproken? tot zo. Gaan we heel even kort naar Edwin Cornelissen, want die is als het goed is in Sauert in Groningen, niet waar Edwin? Ja, klopt. Waar uh, Ranomi Kromo op dit moment uh, gehuldigd is. En Sauer dat is het dorp waar zij uh, geboren is. Een uh, dorp van duizend inwoners. Ja, die willen het weten dat ze een olympisch kampioen hebben voortgebracht. Echt ieder huis in dit dorp is uh, versierd met uh, vlaggetjes. Met, uh, ja, allemaal lofuitingen aan het adres van Ranomi. Haar afbeelding is overal in het dorp te vinden. En uh, zij, uh, zij mocht vanmiddag in een, in een oldtimer stappen om zich te laten rondrijden door het dorp. En staat vooral op dit moment op het, uh, op het Podium bij het lokale voetbalveld. om zich te laten huldigen door de burgemeester. en door een keur aan lokale artiesten. die allemaal een lofzang op haar hebben bedacht. en geschreven. en nu voordragen. Kortom, het is dus een heel muzikaal festijn. met Ranomi Kromo Jojo. de winnares van twee keer Olympisch Goud is in een als een stralend middelpunt. En hoe ondergaat ze dat zelf, Edwin? Uh, ja, dat zat een beetje lastig af te lezen. van het gezicht van Ranomi. Volgens mij geniet ze er wel van. En ik zag haar in die auto zitten. en ja, ze lacht er dat is een nieuwe ja, dat heb je natuurlijk in zo'n dorp, daar kent iedereen, iedereen wel zo'n beetje. Het is ook een beetje een uh, familie aangelegenheid, want uh, achteraan haar je reut nog een uh, oldtimer met erin haar ouders en haar oma. Kortom, ze maken er echt een uh, familie gebeuren ook van. En dat was voor haar ook een van de redenen waarom ze zich graag in Souwert liet huldigen. Ze woont momenteel in Eindhoven, maar uh, ja Souwerd heeft toch altijd een uh, speciaal plekje voor haar. Uh, daar liggen haar roots en uh, ja dat wil ze niet vergeten. En uh, dan is het ook de zoveelste huldiging van die sport. Ze is daar nou onder wat af. Geloof met al die mensen? Nee hoor, dat gaat voorlopig nog even door. Ik begreep dat morgen bijvoorbeeld op Tessel Dorian van Rijsselbergen wordt gehuldigd. Uh, vandaag wordt uh, Eppke Zonderland nog eens een keertje gehuldigd in Lemmer. Nadat hij gisteren in de uh, Heerenveeno in het zonnetje is gezet. Dus het blijkt erop dat iedere gemeente een graantje wil meepakken in het uh, succes van, uh, van de Olympiërs. Ja. En uh, ja, Ranomi die heeft zich al eerder in Eindhoven, in Eindhoven laten huldigen. Dus het is één grote stoet aan huldigingen deze week. En nu in Sauer in Groningen. Vanavond jouw reportage Edwin Cornelis natuurlijk in Langste. Vanaf 10 uur hier op Radio 1. En dan hebben we nu weer contact als het goed is met Bettendam in Kabul. Niet waar, Bette? Ja, dat hebben we. En dan hebben we nu nog ook een betere verbinding. Want je begon te vertellen over Mullah Omar. Die heeft opgeroepen om als er aanslagen worden gepleegd... door Taliban-strijders minder burgerdoden te veroorzaken. En Ik vroeg aan je, waar is deze man eigenlijk? Hij is al zo lang spoorloos. Ja, absoluut. We hebben echt al sinds uh, 11 september... of in de dagen na 11 september heeft hij nog wat gezegd... maar daarna is het stil en is hij de meest mysterieuze leider... op dit moment op de wereld, zou ik bijna zeggen. Maar toch hier in de regio denkt men dat hij in Pakistan is... en dan vooral in, uh, in de stad Karachi, waar hij ja, kan overleven. En dan deze boodschap, waarom zegt hij dit? Nou, dit zegt hij om de goodwill, zeg maar... om, om uh, de Afghanen meer Afghanen achter zich te krijgen... Uh, Burgerslachtoffers is een groot probleem in Afghanistan. Dit jaar hadden we 1100, tot de zes maanden, hè, de, dit half jaar hebben we 600 uh, burgerdoden. Sommigen zeggen 800. Dus dat is voor de Taliban, dat wordt allemaal in de schoenen van de Taliban geschoven. En dat is een probleem voor hun. En daarom roepen ze hun strijders op om dit te voorkomen. En is Mullah Omar in dat opzicht nog steeds de onbetwiste leider van de Taliban... ook al is hij eh, zo lang al afwezig of onzichtbaar voor zijn aanhang? Ja, dat is ook een grote vraag. Maar als ik eh, in het zuiden, waar veel Taliban zitten, ben en met hen praat... dan dan heb je wel het idee dat hij nog steeds de leider is... ook al zien ze hem niet en ook al horen ze hem niet. Hij, je mag geen kritiek op hem hebben, hij wordt nog steeds geëerd. Uh, dus ja, dat idee bestaat hier wel dat hij nog steeds een sterke leider is. Want wie heeft nu naar buiten toe de leiding van de Taliban... als je in die termen kunt spreken? Want ze hebben natuurlijk heel wat uh, militairen achter zich aan zitten. Ja, nou, de leiding is altijd een moeilijk woord hier. Er zijn eigenlijk best wel veel groepen die... Tegen de westerse troepen zijn en tegen daar zijn de president. Dus ja, dat is de vraag. Hij heeft een eigen groep mensen die vooral in het zuiden opereren. Maar in het oosten is het een potpourri van groepen die ook aanvallen uitoefenen. Sommigen maakt het niet uit of er burgerslachtoffers vallen. Dus dat is niet zo zwart-wit op dit moment. Er wordt wel gesproken tussen Taliban-leiders, tussen deze dus en de Afghaanse regering. Nauwelijks. Nee, die staan heel ver uit elkaar. Um, er zijn ook niet hele duidelijke pogingen nog gedaan om bij elkaar te komen. Um, Kazei roept vaak in de media dat hij dat wil, maar er zit echt niet veel concreet achter. De Amerikanen aan de andere kant willen wel heel graag praten, want ze willen hier weg in 2014. Maar ook die gesprekken vlotten niet echt. En die blijven natuurlijk ook zoeken naar Moula Omar. Er bestaan slechts enkele foto's van, ze weten niet eens hoe hij eruit ziet. Maar hij is er en hij heeft van zich laten horen. Vanuit Kabul, journalist Bette Dam, dankjewel voor deze toelichting. Na vijf uur de uitspraken van minister De Jager... over de uitspraken van SP-leider Roemer. De markten zouden hebben geleden. Tot zo.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 Dit is Radio 1.